Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Prins Willem-Alex zijn geland in Zwitserland. Vandaar zijn ze met de auto vertrokken naar hun broer Johan Friso in Oostenrijk. Die ligt in een ziekenhuis in Innsbruck op de Intensive Care na een ski-ongeluk in Lech. De toestand van de 43-jarige prins is stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Prins Johan Friso werd bedolven door een lawine toen hij met een vriend buiten de piste skiede. Na twintig minuten werd hij bewusteloos onder de sneeuw vandaan gehaald. De Oostenrijkse artsen die de prins behandelen kunnen pas over een paar dagen een prognose geven. Washington is een man opgepakt die onderweg was om een zelfmoordaanslag te plegen op het Capitool, het Amerikaanse congres. Dat heeft de FBI bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media is de verdachte een dertiger van Marokkaanse afkomst. Hij werd opgepakt door undercover-agenten. De FBI hield de man al een aantal weken in de gaten. Undercover-agenten die zich voordeden als leden van Al-Qaeda gaven hem een nep bomvest. Hij droeg het vest toen hij werd opgepakt in de buurt van het ministerie van Werkgelegenheid. Een paar honderd meter van het Capitool. Volgens de FBI en de beveiligingsdienst van het Kapitol is er op geen enkel moment gevaar geweest en was de situatie volledig onder controle. In de bossen bij Brugge is het lichaam gevonden van de Belgische kasteelheer Stijn Salens. Dat heeft het parket van Brugge bevestigd. Salens werd sinds 31 januari vermist. Zijn vrouw kwam die dag thuis in het Vlaamse Wingenen en trof in de hal een grote pas bloed en een kogelhuls aan. Het slachtoffer was verdwenen. Het bloedspoor liep van de hal naar de oprit. Uit onderzoek bleek dat het bloed van Salens was. Deze week werd een aantal mensen gearresteerd in verband met de zaak, onder wie de schoonvader en zwager van Salens. Zij zaten ...kort na de verdwijning ook een korte tijd vast... ...omdat ze een alibi hadden... ...kwamen ze toen weer vrij. Het weer... ...in vannacht steeds meer bewolking en regen... ...morgen opnieuw bewolkt... ...en op steeds meer plaatsen regen... ...bij een graad of tien... Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zie het. Hey, welkom bij het tweede uur van Zie het op jou, Zie Zandvoort. Zometeen. Federico Scavo. In de mix. Meneer Eric Morillo. Of skin. If this ain't love. Dit is Zie het. Ga me hier. twee uur bij het op Jouw CFM Stanford. En ja, hij staat er helemaal klaar voor. De one and only Federico Scavo. Nu speciaal voor jullie in de mix. Op jou, jouw het op CFM Stanford. Hou me hier tot aan 11 uur. De lekkerste beats in de mix. Yeah. Dumbe sueño pasa va samba Dumbe sueño pasa va samba Dumbe sueño pasa samba Dumbe Un beso un bel umbasama, un bes un bel umbasama, Come um, Op jou Zivem Stand voort. 106.9 eten, 104.5 op de kavel. NBO Endwils of Steel. Federico Scavo, maar helaas. Ik zie de klok van 11 uur. Met rassen scheden dichterbij komen en dat betekent maar één ding. Alweer een einde, van zie het. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag. Zijn we weer bij je. Zelfde klok, hetzelfde tijd, 9 uur. Sharp. Met hete nieuwtjes. Hate the beat. En natuurlijk. de most wanted party guy. Dus pak je agenda er maar weer bij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Mijn naam was DJJK. En geniet nog van die laatste beat. Van Federico Scavo. En ik zeg tot ziens.